7 uur, het NOS-journaal, Remon Serré. Waterschappen in touw met versterken van dijken en afvoeren van water. Elf doden door ongeluk met luchtballon in Nieuw-Zeeland. En Republikein John McCain prijst per ongeluk president Obama. <tot> De waterschappen in Groningen en Friesland hebben ook vannacht hun handen vol gehad aan de hoge waterstand. Hoewel het grootste gevaar al was geweken, gingen de dijkinspecties de hele nacht door. Op verschillende plekken zijn zwakke dijken verstevigd. Zo werd bij Frieselo met zandzakken voorkomen dat een dijk zou verzakken en landbouwgrond zou onderstromen. Ook wordt er zoveel mogelijk water naar zee afgevoerd, onder meer bij Lauwersoog. werden om 1 uur vannacht de sluizen volledig opengezet. Het waterpeil in het Lauwersmeer moest zo'n halve meter zakken. Ongeveer 800 mensen uit dorpen langs het Eemskanaal hebben de nacht elders doorgebracht. Een deel van de dijk is nog niet stabiel, onder meer door het wisselende waterpeil. Tijdens het spuien zakt het niveau, maar tussen de spuiperiodes door stijgt het water in het Eemskanaal weer. En daardoor wisselt ook het waterniveau in het dijklichaam, wat de stabiliteit verder aantast. De islamitische terreurgroep Boko Haram heeft de verantwoordelijkheid opgeheist... voor het doodschieten gisteren van 20 christenen in het noorden van Nigeria. Met mitrieurs bewapende mannen namen bezoekers van een rouwdienst onder vuur. Daarbij werd Allah is groot geroepen. De bezoekers van de rouwdienst herdachten de vijf christenen... die donderdagavond in een kerk waren doodgeschoten. Ook die aanslag is door Boko Haram opgeheist. De terreurgroep zei eerder deze week dat christenen die het noorden van Nigeria niet verlaten doelwit van aanslagen zullen worden. Bij een ongeluk met een luchtballon in Nieuw-Zeeland zijn elf mensen om het leven gekomen. De ballon stortte neer nadat hij een elektriciteitskabel had geraakt. Getuigen zeggen dat ze metershoge vlammen uit de mand zagen komen en dat ze de passagiers hoorden gillen. Sommigen zouden in paniek uit de mand zijn gesprongen. Het ongeluk in Nieuw-Zeeland gebeurde ongeveer 80 kilometer van de hoofdstad Wellington op het Noordereiland. In Silvolde in de Achterhoek is een hotel-restaurant zwaar beschadigd geraakt door een brand. Het vuur in herberg Jan ontstond rond twee uur boven in het pand. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al uit het dak. Er waren geen gasten meer. De eigenaar en zijn hond konden op tijd naar buiten komen. Verschillende korpsen uit de Achterhoek hielpen bij het blussen. Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen in Zilvolde gaat nog uren duren. De stroomstoring in Rotterdam-Noord is voorbij. Zo'n 800 huishoudens kwamen gisteren zonder elektriciteit te zitten... door een brand in een transformatorhuisje in de wijk Hilligersberg. Gisteravond hadden de meeste huizen weer stroom, maar 100 huishoudens nog niet. Die zijn nu ook aangesloten op noodstroom. Ze hebben meer dan 14 uur zonder elektriciteit gezeten. De Amerikaanse immigratiedienst heeft in mei vorig jaar een Amerikaans meisje ten onrechte uitgezet naar Colombia. Het meisje uit Texas, dat was weggelopen bij haar moeder, werd opgepakt voor diefstal. Ze gaf een valse naam op en zei dat ze uit Colombia kwam. Een maand later werd ze uitgezet. Pas gisteren, ruim een half jaar later, keerde het 15-jarige meisje terug in Amerika nadat haar grootmoeder haar via internet had getraceerd. In Libië beginnen vandaag de scholen weer. De meeste gingen dicht kort nadat begin vorig jaar de opstand tegen kolonel Gaddafi begon. Veel scholen hebben tijdens de gevechten in de maanden daarna schade opgelopen. De overgangsregering krijgt voor het herstel geld van UNICEF, de EU en andere donoren. En dat geld is dus ook bestemd voor de vervanging van 27 miljoen schoolboeken. Die waren doordrenkt met propaganda van het Gaddafi-regime. Verder bieden buitenlandse organisaties psychosociale hulp voor kinderen die door de gevechten in Libië getraumatiseerd zijn geraakt. De Republikeinse senator John McCain heeft op een campagnebijeenkomst voor presidentskandidaat Mitt Romney een pijnlijke vergissing begaan. McCain steunt de kandidatuur van Romney en wil diens economische programma prijzen. Maar hij zei per ongeluk dat hij ervan overtuigd is dat president Obama de Amerikaanse economie er weer bovenop zal helpen. Eerder deze week vergiste McCain zich ook al, toen uitte hij kritiek op Romney, terwijl hij dienstrivaal Gingrich bedoelde. Vier jaar geleden waren McCain en Romney bij de voorverkiezingen nog tegenstanders van elkaar. McCain won toen de republikeinse nominatie, maar verloor uiteindelijk van de democraat Obama. En dan het weer. Vanochtend is het bewolkt en op veel plaatsen regenachtig. In de loop van de ochtend komen er vanuit het noordwesten opklaringen. Vanmiddag kunnen vooral in het noordoosten nog wat buien vallen. Er staat een matige tot vrij krachtige wind aan de kust. Krachtig tot hard. Het wordt een graad of 9. Morgen dan blijft het wisselvallig bij gemiddeld 8 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag 7 januari. Een uitzending met de elementen regen, wind, sneeuw en ijs. IJsje in Hongarije bij het EK schaatsen. Hongarije dat trouwens ook onder druk staat van de internationale instellingen... om de rigide politiek te wijzigen. Sneeuw vinden we in de wintersportgebieden. Er is zoveel gevallen dat ook niet iedereen weg kan. We gaan bellen met ingesloten schoolkinderen. En de regen en wind staan natuurlijk voor het hoge water in Nederland. Ik zeg zandzakken voor de deur. Dit is het Radio 1 Journaal tot half negen. De hoge waterstand in de rivieren en kanalen... zal ook vandaag voor de waterschappen de grootste zorg zijn. Zo ging het spuien van water vannacht onverminderd door. Bijvoorbeeld in Delceil, waar water uit het Eemskanaal... werd weggesluist naar de dollar. Jan van der Laan is van het waterschap Hunze en A. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel water is er nou weggespuit vannacht? We hebben vannacht hebben wij rond de 5 miljoen kuub water kunnen, uh, kunnen wegsluizen. En uh, verdeeld over de verschillende sluizen van ons. Ja, 5 miljoen, dat klinkt ongelooflijk veel. Is dat ook veel? Dat is ook veel, ja. ja. Normaal gesproken spuilen wij veel minder en dit gaat gewoon heel goed vannacht. Uh, wat betekent dat concreet voor de waterstand? Voor de waterstand betekent dat het iets van 20 à 30 centimeter is gezakt. Waarmee wij weer gewoon binnen de normale zone zitten. Uh, en waarmee wij uh, zeg maar, een normale pijlbeer kunnen uitvoeren op onze kanalen. Dat ja. nou, betekent dat de kritieke situatie voorbij is. Bij ons is de kritieke fase is voorbij uh, uh, voor wat betreft het... Uh, uh, ja, de waterstanden, maar de karen die zorgen nog wel voor, een, uh, ja, voor wat spanning. En wat, wat bedoelt u daarmee? Nou, de karen die zijn verzadigd uh, na een paar dagen flink onderwater, uh, of een flinke waterkracht uh, te verdurend uh, hebben gehad. En uh, ja, daar, uh, daar moeten wij niet voorzichtig mee omgaan. Is dat ook duidelijk geworden uit bijvoorbeeld die inspecties van, de, van die F-16's die gisteren boven het gebied hebben gevlogen? Ja, uh, daar zijn wel uh, bekende knelpunten uitgekomen. Die waren wij ook al ook een ruwweg aan het inspecteren. Dus uh, wat dat betreft is er voor ons niks nieuws uitgekomen. Het is een soort bevestiging van wat u al vermoedde. Dat klopt. Ja. En dan hebben we het over die verzadiging. Dus gewoon plekken die uh, ja, kritiek zijn en waar je extra op moet letten. Dat klopt, ja. Zo moet ik het zien. En wat, ja. uh, wat betekent dat dan, extra erop letten? Gewoon dat er extra dijkinspecties worden uh, uitgevoerd? Ja, er worden... Uh, we gaan er vaker langs. En uh, zo gauw we zien dat er meer lekkage is en vooral uh, meer lekkage met, uh, met slipdeeltjes, met gronddeeltjes... Uh, ja, dan treden wij direct op en dan, en dan kunnen wij dat, uh, daar direct uh, uh, ja, zandzakken neerleggen... of kuilschermen aanleggen. Dat soort, uh, uh, dat soort zaken kunnen wij dan uh, gaan voorbereiden en direct gaan toepassen. Goed, dat gaat u de komende dagen doen. En het waterpeil zelf, denkt u dat dat de komende dagen nog voor problemen zal zorgen? Nee, wij verwachten, uh, de verwachting van ons voor de komende drie dagen... is dat het langzamerhand steeds verder gaat zakken. Uh, en wij moeten dat niet te snel doen, want dan uh, er zorgen wij voor problemen met de kaden. En uh, ja, daar zullen wij vooral op gaan letten en dat is onze zorg. Ja. U zegt iets uh, wat ik eigenlijk nog niet eerder had gehoord. Het kan ook weer niet te snel zakken. Nee, nee dat klopt. Uh, want als gouden tegendruk van het water uh, te snel wegvalt... dan, uh, ja, dan, uh, dan neemt het water uh, neemt, zeg maar, uh, de, uh, de grond mee... En dan euh, ja, dan krijgen wij problemen met die karen die worden dan ja, dan die ook, vrij snel instabiel. Ja, dan worden ze ook eigenlijk ook weer een soort poreus als de grond eruit gaat. Dat klopt, ja. Zo ja. moet ik het zien. Ja. Goed, langzaam moet het water zakken. We hebben dat genoteerd. Meneer Van der Laan, uh, dank u wel voor het gesprek vanochtend. Graag gedaan. Vanwege dat hoge water hebben 800 bewoners uit Woltersum, Wittewerum, Ten Post en Ten Boer de nacht elders door moeten brengen. Gisterochtend vroeg werden ze uit hun bed gehaald... vanwege het gevaar op voor overstromingen. Onze verslaggever Roel Pauw is nu in Ten Boer. Dat is een van die dorpen dus waar de bewoners zijn geënst. Evacueerd. Roel, uh, waar hebben de bewoners uiteindelijk de nacht doorgebracht? Nou, een enkeling heeft in de sporthal hier in Ten uh, de nacht doorgebracht. Ik uh, heb gehoord dat het er maar drie waren. Naast een aantal militairen dat hier uh, heeft uh, overnacht. Maar de meeste mensen die zijn uh, naar familie gegaan of vrienden uh, in de buurt of wat verder weg. Een uh, enkeling heeft er ook voor gekozen om uh, dicht bij huis te blijven. Het is wel grappig. Timboer Boer wordt langzaam maar zeker wakker. Aan de overkant van de straat zie ik een ME-busje waar wat politieagenten rond lummelen. Ze houden de wacht bij een toegangsweg naar de polder waar dat dorpje Woltersum ligt. Twee kilometer hier vandaan, volgens de wegwijzer. Daar mag nog steeds helemaal niemand dat gebied in. En dat geldt dus ook voor die evacuees die uh, onder andere in uh, hetzelfde hotel als waar ik zat uh, hebben overnacht. De pleisterplaats in Temboer. Um, en gisteravond werd het zelfs nog een beetje gezellig, want uh, de flessen drank kwamen op tafel. En uh, zo konden de mensen een beetje bijpraten. En uh, ik heb er uh, een paar gesproken gisteravond aan de bar. Nou, waar proosten we op? Op een uh, hele goede afloop. En morgen weer terug naar huis. Morgen alweer? Hoop ik wel, ja. ja. ja. Proost? Ja, ik krijg hem ook volgeschonken, dankjewel. U woont hier 300 meter vandaan. En dan kunt u ook dit hotel bijna zien vanuit uw uh, dakraam. Vanuit het dakraam, dan moet ik inderdaad nog iets hoger... maar dan zou ik het kunnen zien, ja. ja. ja. En dit was misschien wel de gekste dag uit uw leven, of niet? Ja, ja, een hele emotionele dag. Ja, het is heel bijzonder dat je je huis uit moet uh, ja. en moet verlaten. En het vreemdste gevoel was vanmorgen de ME'ers aan de deur... en dat je dan het pand moet verlaten. En uh, nou, dat is dan raar, dan doe je ja. de deur dicht... en dan wordt er een kruis op je huis gezet. Van hier zijn de bewoners uit... en dan hoeft de, de mensen die dan nog de zorg voor ons zouden moeten hebben... over dat pand geen zorg te hebben. Mm -hmm. En meteen moet je dan de auto pakken en wegrijden. Heeft u nog spullen meegenomen? Ja, er stonden wat Albert Heijn-tassen in de gang. Die hebben we volgedaan met wat kleding, ondergoed... Scheerapparaat, wat huisraad hoger gezet voor zover je dat weg kunt zetten. Want we kunnen natuurlijk niet alle meubilair vanaf de begane grond naar boven verplaatsen. En toen zijn we vertrokken naar de sporthal. Ja. Ja. De katten die zitten op de bovenverdieping hebben ja. begrepen? Ja, drie poesen. Ja. Ja. ja, goed verzorgd wel. En we hebben een huis dat vrij hoog boven de grond ligt, ja. staat. Dus onze bovenverdieping is uh, voordat die het Die blijft wel droog. Is. Hoop ik, Een ja. Metertje of acht hè, hebben ah. we te gaan. Dus uh, nou ja, voordat dat spoelt, dan spoelen ja. we hier allemaal. Maar... En nou probeert u de avond een beetje door te komen met, wat is het? The Voice. <lacht> uh, dat is toeval. Uh, oh. Dat is niet mijn favoriet, maar die stond toevallig aan. Maar u heeft hier goede vrienden? We hebben hier hele goede vrienden die ons heerlijk onthaald hebben op een diner. We hebben nog een heerlijk glaasje wijn erbij. We gaan straks in een van hun kamers... De laatste kamer die nog vrij was is de bruidssuite. Dus dat is een en... geluk bij een ongeluk. <laughs> ja. ja, dat is wel heel bijzonder. Het <laughs> lijkt me ook wel heel mooi om in de bruidssuite te overnachten als je wordt geëvacueerd. Zeg Roel, dat was uh, gisteravond en uh, vannacht eigenlijk. Wat gaat er vandaag allemaal gebeuren met de bewoners? Nou, um, ja... Afwachten, hè? Afwachten. we hoorden trouwens net in het gesprek dat jij had met die meneer van het waterschap Hunze en Aas... dat uh, die uh, onderzoekingen met die F-16 eigenlijk niks nieuws hebben opgeleverd. Dus uh, het zal toch afwachten zijn tot het uh, waterpeil verder gezakt is... En, uh, al die zwakke plekken in de dijk zullen, worden, uh, uh, uh, zullen extra worden bewaakt. Dus ja, wat dat betreft uh, misschien nog niet direct het verlossende woord. Nee. Uh, toen ik net mijn bed uitkwam, uh, kwam er één evacueer... ook alweer in alle vroegte een sigaretje roken. Dus ik denk dat hij niet zo'n goede nacht heeft gemaakt. En ik hoorde van die mensen die ik gisteravond heb gesproken... dat ze straks naar de sporthal gaan... in de verwachting dat daar dan meer informatie zal komen over... Uh, ja, wat er zal gaan gebeuren. En de belangrijkste vraag die zij beantwoord willen zien is natuurlijk... mogen we al naar huis? Ja, dat zijn de mensen. We moeten het ook nog even kort over het, het vee hebben... want dat werd ook geëvacueerd. Is al het vee weg? Of al het vee weg is, dat denk ik haast niet. Want er zijn een paar boeren geweest die ervoor hebben gekozen om hier te blijven. En, en dan zou je kunnen denken dat dat de halstarrige Groningse natuur is... maar dat is toch niet het hele verhaal... Um, als je je vee verplaatst naar een ander bedrijf... dan neem je daarmee ook een groot risico. Want uh, tegenwoordig zijn boerenbedrijven strikt gesloten systemen. Zo weinig mogelijk erin, zo weinig mogelijk eruit. Want anders krijg je kruisbesmetting met andere bedrijven. Dus dat zou kunnen betekenen dat je dieren ziek worden. Uh, dus sommige boeren die hebben een afweging gemaakt. Neem ik het risico dat straks mijn beesten allemaal ziek zijn... door die uh, logeerpartij? Of uh, neem ik het risico dat uh, ja, we natte voeten krijgen... Uh, de hele nacht is er wel, uh, uh, zijn, zijn mensen bezig geweest met het uh, verslepen van allerlei dieren naar uh, allerlei adressen. Het liefst zo dicht mogelijk in de buurt hier, maar sommigen moesten ook uh, de provinciegrenzen over. Dat schijnt de hele nacht doorgegaan te zijn. Uh, en dat is echt een hele grote onderneming, want per bedrijf heb je iets van zes, uh, zeven vrachtwagens nodig om die dieren weg te brengen. Uh, of dat helemaal klaar is, weet ik niet. Uh, dat ga ik zo meteen even bekijken. Goed, horen we later deze uitzending van jou, Roel Paul. Straks koningin Beatrix, die begint vandaag aan haar vijftigste staatsbezoek naar Abu Dhabi dit keer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Na Standards Poor's en Moody's... heeft ook kredietbeoordelaar Fitch het vertrouwen in Hongarije totaal verlo verloren. Daarom verlaagde Fitch in navolging van de twee andere kredietbeoordelaars... gisteren de kredietwaardigheid van Hongarije naar junk-status. Het onorthodoxe beleid van de rechtse premier Orbán... is hiervoor de voornaamste reden. Zo zou Orbán's regering de onafhankelijkheid... van de Hongaarse Centrale Bank willen aantasten. Runa Hellinga woont in Hongarije en werkt onder andere voor het dagblad Trouw. Bruna, um, hoe wordt er in Hongarije gereageerd op die afwaardering door uh, kredietbeoordelaar Fits? Nou, je merkt dat de, de zorg ook bij de regering wel degelijk heel groot is. Er is af, uh, gisteren een soort spoeperaad van de regering met de Nationale Bank geweest... om over de problemen te praten... En... Uh, je merkt ook wel een zekere bereidheid om tegemoet te komen aan uh, eisen die er gesteld worden door het IMF. Want daar, dat is een belangrijke reden voor de afwaardering. De, de Hongaarse regering moet eigenlijk een soort noodkrediet bij het IMF aanvragen. Maar het IMF weigert op dit moment met de Ja, volgens mij is dit een soort teken waaruit blijkt dat de verbinding verbroken is. Roene? Ja, ik hoor jou wel, Oh, gelukkig, maar... je, je bent er weer. Het is een heel raar, uh, raar geluid op de lijn. Zeg maar, we hadden het dus over het IMF, uh, de leningen die Hongarije daarbij zou moeten afsluiten. En het feit, want dat is ook in discussie, dat de onafhankelijkheid van de centrale bank wordt geprobeerd in te perken door premier Orbán. Uh, is hij bereid om dat terug te draaien? Nou, dat is een beetje onduidelijk. Er is inderdaad er is een nieuwe wet aangenomen waarbij er een soort regeringscommissaris boven de directeur van de Nationale Bank wordt benoemd. Het IMF, een van de eisen van het IMF is ook dat dat verdwijnt. En gisteren zei Orbán een, een, een, gaf een verklaring waarin hij zei dat de onafhankelijkheid van de Nationale Bank volgens hen helemaal gegarandeerd was en dat... Uh, uh, dat er eigenlijk helemaal geen reden was tot klachten... maar dat als men toch klachten had... dat die dan maar eens officieel ingediend moesten worden... en dat was volgens hem nog nooit gebeurd. Maar het Europees parlement he, heeft daar ook het een en ander over gezegd. Dat, is hem, dat heeft hem niet bereikt? Ja, het Europees parlement heeft het een en ander gezegd... de Europese nationale, uh, Centrale Bank heeft er het een en ander over gezegd... het IMF. Dus ik bedoel, er zijn in ieder geval diverse instanties... die misschien niet helemaal officieel, maar toch wel vrij duidelijk hebben gezegd... Dat, uh... Maar dat heeft hem blijkbaar niet echt op die manier bereikt. Nee. Hoe lang kan trouwens uh, Hongarije nog zonder geld van het IMF? Ja, eigenlijk helemaal niet. Uh, je ziet dus inderdaad dat uh, de afwaarderingen, en uh, sowieso de afgelopen dagen al de voorrent echt duidelijk aan het kelderen is. Uh, hij staat nu 320 voor een voor een euro. En dat was een half jaar geleden 260. Uh, bovendien, Hongarije heeft gewoon geld op de internationale geldmarkt nodig. En de rente daarvoor... Ja, ze krijgen nauwelijks nog geld. En de, re de rentes die ze moeten betalen liggen rond de 10% inmiddels al. En analisten verwachten dat als die deal er niet komt met het IMF... dat dat omhoog gaat naar 15%. Ja, dan is het land gewoon failliet. En dat is een beetje de angst dat Orbán dan gebruik gaat maken... van de reserves van de Nationale Bank om dat op te vullen, dat gat. En dat je een soort Argentinië-scenario krijgt, waarbij de Nationale Bank op een bepaald moment leeg is en er eigenlijk helemaal niks meer is. En het land zelf dan failliet gaat. Ja, maar goed, dat, maar ondertussen, ja, dat zit ook in, uh, in Europa, in de Europese Unie. Um, dan moet Europa misschien wel bijspringen. En Europa heeft iets van: ja, moeten wij wel bijspringen bij het land wat zoveel ja, de, elke keer de kont tegen de klip gooit? Ja, je ziet dat Hongarije zichzelf inderdaad op dit moment marginaliseert in Europa. Het is natuurlijk geen Euroland. En dat maakt een, maakt de financiële problemen van Hongarije al een beetje anders omdat het niet direct aan de euro gekoppeld is. Uh, ik denk dat Europa de druk in ieder geval heel erg op zal voeren. Dat is zeker. Ja, en uh, jij zegt ze hebben snel geld nodig. Dat betekent ook dat hier snel een oplossing voor moet uh, worden gevonden. Ja. Nou, er is nu een onderhandelaar die gaat met het IMF praten. Die zou bevoegdheden hebben om allerlei dingen zelf te regelen zonder, zonder overleg met de regering. Maar wat die dingen dan zijn, daar is dus absoluut geen duidelijkheid over. Uh, het blijft gewoon een beetje onduidelijk hoe ver ze willen gaan. Ja. Laatste uh, worden, hoe ver ze willen gaan. Ja. <lacht> Dankjewel, Runa. Ja, die verbinding valt steeds weg. Ik weet niet wat dat is. Misschien, uh, nou ja, in ieder geval, het lijkt wel sneeuw op de lijn te zitten. Dat is hier prachtig weer dus dan. Dank u wel. Dankjewel. Runa Hellinga. Was oh, dat? Okay. En we gaan het over de sneeuw hebben, misschien dat ik daarom aan de sneeuwdag. Verschillende wintersportgebieden zijn afgesloten in de buitenwereld... door forse sneeuwval. In Frankrijk wordt het al een beetje beter... maar in Oostenrijk zitten nog een aantal belangrijke routes dicht. Ook voor de leerlingen van scholengemeenschap Comenius uit Leeuwarden... duurt die sneeuwpret ietsjes langer dan gepland. 43 leerlingen en hun begeleiders zitten vast... in een hotel op een skipiste in Oostenrijk. Een van die begeleiders is docent lichamelijke opvoeding... Rudolf Smedinga. Goedemorgen. Hoe is het weer bij u? Nou, tot gisteravond uh, toen wij uh, naar bed gingen uh, was het nog steeds helemaal sneeuw. Maar uh, ik heb net even naar buiten gekeken en uh, op dit moment uh, sneeuwt het niet en uh, lijkt het vrij helder. Dus uh, als dit even uh, de hele ochtend uh, zo doorzet, dan, uh, dan maken we denk ik wel een kans om vandaag uh, richting Noordwaden te kunnen. Ja, want uh, waarom kon u gisteren niet vertrekken? Goed, wij zitten uh, in Hoogfugen en uh, wij moeten dan een dalafdaling maken, een weg van 12 kilometer naar Fugen. En die was gisteren de hele dag afgesloten omdat daar ontzettend veel sneeuw op de weg lag. Maar ook op de, de hellingen daarnaast. En, en er was lawinegevaar. En goed, men kan de lawines wel opwekken en dan de sneeuw wegruimen. Maar het weer was zo slecht dat men ook niet met helikopters uh, omhoog kon om dynamiet te plaatsen. Om die lawines op te wekken. Dus uh, vandaar dat die weg gisteren de hele dag uh, van onder en van boven geblokkeerd is. Ja, en die moet dus eerst vandaag ook weer uh, schoongemaakt worden. Du duurt zoiets lang? Nou goed, uh, dat hangt er af hoe die, uh, of die lawine snel opgewekt kan worden vandaag en uh, wat er dan allemaal naar beneden komt en wat er in zo'n lawine mee naar beneden komt. En inderdaad, dan moet die weg nog schoongemaakt worden. Dus uh, ja, dat betekent wel dat er even een, uh, een, toch een dagdeel, zeg maar, uh, goed weer moet zijn. Willen wij hier vandaag kunnen vertrekken, want we verwachten nog, uh, nog wel meer sneeuwweer. Ja, en uh, u zit halverwege de helling. H heeft u dan wel voldoende eten en, uh, en drinken bij zich? Ja, wij zitten in, uh, in hoogvlugen, maar ze hebben een voorraad hier, uh, hier beneden bij de liften. En wij zitten een klein stukje hoger. En uh, nou, tot nu toe is er voor, uh, genoeg Proviant uh, uh, voorradig hierboven om ons nog uh, te voorzien van eten en drinken. Dus dat komt voorlopig wel goed. Nou, en de leerlingen, zijn ze erg teleurgesteld dat ze niet naar huis kunnen? Nee hoor, dat valt reuze mee. <lacht> voor een enkeling uh, is dat natuurlijk wel zo, want die hebben natuurlijk ook alweer plannen gemaakt voor, uh, voor, voor de dagen uh, dat ze weer thuis zouden zijn in het weekend. Maar goed, ze hebben zich daar gisteren vrij snel bij neergelegd. En uh, ja, van de nood een deugd gemaakt. En heerlijk gespeeld in de sneeuwbuiten. Spelletjes gedaan met z'n allen hier op de kamers. En uh, ze ervaren dit ook wel weer als iets heel unieks wat ze meemaken. Want het is natuurlijk wel een gigantisch prachtig gezicht. Met uh, alle auto's op de parkeerplaats die uh, helemaal onder de sneeuw zitten en uitgegraven ja. moeten worden. En, ja. Nee, je kan, je kan niet skiën, begrijp ik. Nee, we hebben gisteren uh, konden ze hier in het gebied niet meer skiën. Heel uh, laat in de middag is er nog één liftje heel even open geweest. Maar uh, nee, er was zoveel sneeuw gevallen dat uh, er kon helemaal niet geskikt worden in dit, in dit gebied hier. En wat is het noodplan? Want stel dat uh, u nog een paar dagen blijft zitten... dan kan je maandag niet naar school. Ik moet er niet aan denken als leerling, hè? Nou, dat vinden ze heel erg. Ja. <laughs> nee, dat valt wel reuze mee. <laughs> dat vinden ze niet zo heel erg, maar uh, goed. Uh, ja, we moeten maar even zien. Als wij niet naar huis kunnen... dan hebben uh, dan, uh, we hier nog een tijdje vastzitten. dan zal het inderdaad betekenen dat ze dan uh, inderdaad maandag niet op school willen verschijnen. Eerste uur sneeuwballen gooien. Meneer Smedinga, mooi lesprogramma. Ik wens u sterkte vandaag. Dank u wel. Koningin Beatrix die vliegt straks naar de Verenigde Arabische Emiraten. Ze begint dan vanavond laat in Abu Dhabi aan haar vijftigste staatsbezoek. Daarna gaat ze door naar Oman. Het staatsbezoek ging vorig jaar niet door vanwege de spanningen in het land en de regio. Vijftig staatsbezoeken in bijna dertig jaar. Dat is het moment om bij stil te staan. In een flinke regenbui met forse windstoten volgde daarop de inspectie van de Erewacht en de Volksliederen. En daarmee was het eerste officiële staatsbezoek van koningin Beatrix en prins Klaus begonnen. Het is 1981 als koningin Beatrix, het jaar daarvoor net aangetreden, haar eerste staatsbezoek aflegt. Het zijn de buren van het groothertogdom Luxemburg die bezocht worden. Meteen is ook duidelijk wat we in de bijna 30 jaar vaker zullen zien. Het gaat niet alleen om beleefdheidsbezoeken, er is ook een ander belang. Tijdens een zeer informele receptie werden later op de avond Nederlandse producten gepresenteerd. Garnalen, Hollandse nieuwe, Zeeuwse oesters en ook alcoholische dranken... die alle in een vrij hoog tempo genuttigd werden. Het was het eerste commerciële trekje in een staatsbezoek. En zo volgen, begin jaren tachtig, ook snel België en Duitsland... West-Duitsland toen nog. Saluut schoten op het vliegveld van Bonn en verwelkoming van de koningin en prins Klaus. In de eerste jaren wordt koningin Beatrix vergezeld door prins Klaus. De ontwikkeling van de verhouding tussen Nederland en de Bondsrepubliek... het is een proces dat na de oorlog is begonnen. En ik kan alleen maar hopen dat in dit proces ons bezoek ook een stap in de goede richting uh, zal blijken te zijn. Maar als in de jaren negentig zijn gezondheid verslechtert... gaat prins Willem-Alexander steeds vaker met zijn moeder mee, zoals in Japan. De persoonlijke relatie tussen de koninklijke en keizerlijke familie... is volgens de koningin erg goed. Als staatshoofd was hij hier dan nog wel niet eerder, maar als prinses al wel vijf keer. En ook Willem-Alexander was al twee keer eerder in Japan. De koningin spreekt over echte vriendschap. Maar de koningin kan niet ieder land bezoeken dat ze graag zou willen. Koningin Beatrix keek hier naar de muur. En kijk je eroverheen, liet ze opvallend genoeg achterwege. Desondanks kan een staatshoofd er niet omheen. Om hier te kijken bij dit monument van de scheiding tussen Oost en West. Dat verandert eind jaren tachtig als de muur valt. En ze ook voormalige Oostbloklanden kan bezoeken. Zoals Rusland. En zoals bij ieder staatsbezoek is er het protocol: streng, maar ook voorspelbaar. Zo is er meestal een staatsbanket waar de staatshoofden elkaar toespreken. Vaak complimenteus. Russia is essential to Europe. And to drink to your health, Mr. president, voor dat van mevrouw Adam en een voor uw land en een vriendschap tussen onze twee mensen. Maar soms ook met een boodschap, zoals tijdens het bezoek aan Indonesië in 1995. De van onze twee landen werd een in al die jaren is de koningin de hele wereld overgereisd. En de komende week dus naar het Midden-Oosten. Welke landen nog zullen volgen is ongewis. Of ze de 60 landen haalt, niet duidelijk. Want alles hangt af van wanneer koningin Beatrix aftreedt. En hoewel het geen gebruik of traditie was om eerst de buurlanden te bezoeken, wordt er toch van uitgegaan dat Beatrix haar serie staatsbezoeken eindigt waar ze in 1981 begon. In Luxemburg. Menno Remeijerhoge, de staatsbezoeker van de Koningin. En Menno is op dit moment in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Menno, uh, maar even op, laatste, op jouw laatste woorden aan te sluiten. En wanneer gaat ze naar Luxemburg? Ja, uh, in maart wordt gezegd Bert, uh, er is nog geen officiële mededeling over gedaan, maart wordt, uh, wordt genoemd, uh, maar daar moet ik ook heel eerlijk over zijn hoor, want uh, ik, ik, ik, ik, ik laat wel doorschemeren dat het dan de laatste keer is, maar laten we geen voorbarige conclusies uh, trekken, want ook al gaat ze in maart, dan wil dat nog niet zeggen dat ze meteen aftreedt, of dat bekend maakt dat ze aftreedt, want uh, de eerlijkheid gebied te zeggen dat alleen de koningin weet wanneer ze ermee stopt, wij kunnen alleen maar speculeren en de koningin, dat is één ding wat we wel weten, die is niet zo van speciale data, en tradities en, en, en dat soort dingen. Dus die verrast ons iedere keer weer. Dus ja. euh, Luxemburg zit er wel aan te komen... maar het zal misschien wel helemaal niet het moment zijn. Ja, niks is zeker. En niks is wat het lijkt niks wat dat betreft. Zeg, uh, nee. nummer 50 en nummer 51. Laten we daar maar even over hebben. Qua bezoek, ja. Waarom gaat de koningin naar deze landen? Nou, Oman, dat is uh, in de lijn de verwachting, was vorig jaar maart al uh, vorig jaar, ja, maart al de, de, de planning. Toen waren de protesten in de kustplaats uh, Sohar met name. Um, in de Kamer vond toen niet iedereen het verstandig dat uh, ze daar heen ging. Ook in het licht van alle gebeurtenissen natuurlijk in Egypte, en Algerije, in die tijd, de Arabische lente. Um, in plaats daarvan werd er toen een privébezoek, weet het, denk ik nog wel, van de koningin met Willem-Alexander en Maxima. Dat mocht uh, premier Rutte toen uitleggen dat een, een privé-diner dan wel kon. Uh, was allemaal voorafgaand aan het bezoek aan Qatar. Dat ging toen, uh, toen wel door. Nou, nu, uh, op dit moment wordt het rustig genoeg geacht. Uh, hoewel er nu ook wel weer problemen lijken te ontstaan uh, met, of het, uh, met het bezoek door alle, alle toestanden in Iran en uh, de straat van Hormuz dat toch uh, bij, ja, bij Oman vandaan eigenlijk aan de overkant uh, ligt. Nou, dat wat betreft Oman, Verenigde Arabische Emiraten, dat ligt uh, ja, ook in deze regio op zich dus een logische keus en ook ja, belangrijk vanwege de handelsbetrekkingen. Ja, en ik, precies, want ik lees op uh, onze site, op dat er ook weer een forse handelsdelegatie mee is. Ja, ja, ja als je even teruggaat naar uh, 1981 Luxemburg, daar begon het nog met, met blokjes kaas. Nou, uh, die blokjes kaas die komen we door de jaren heen nog steeds wel tegen, nou, maar het gaat al lang niet meer elkaar. Antje gaat altijd mee. Mevrouw Antje gaat altijd mee. Doet het nog altijd goed in het, in het, in het, in het, in het buitenland. Laten we zeggen dat Oman uh, voor de beleefdheid is. De sultan en de koninklijke familie zijn al heel lang bevriend. Maar uh, zeker hier in de Verenigde Arabische Emiraten... het is wat je zegt, er gaat een enorme handelsdelegatie mee. Denk aan Fopak, uh, mensen van de Rotterdamse haven. Uh, scheepbouwer, uh, dames Shipyard, Gorkum, uh, Bam, Shell. Ze zijn er allemaal. En waarom is dat dan? Uh, ze zijn hier soms al actief. Maar in het kielzocht van de koningin en prins en prinses gaan ze mee om contacten te leggen, om contracten af te sluiten. Eh, noem maar op, want ook hier mag dan de crisis de afgelopen jaren gevoeld zijn. Eh, als ik uit het raam kijk, de wolkkrabbers groeien nog steeds letterlijk tot aan de hemel hier, hoor. Goed, het begint dus vandaag dat bezoek het wordt verslagen door Menno Remey. Dankjewel, Menno. Radio 1, het NOS-journaal.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 Getuigen zeggen dat ze metershoge vlammen uit de mand zagen komen. In Silvolde in de Achterhoek is een hotelrestaurant... zwaar beschadigd geraakt door een brand. Het vuur in Herberg Jan ontstond rond twee uur vannacht bovenin het pand. Er waren geen gasten meer. De eigenaar en zijn hond konden op tijd naar buiten komen. En de Republikeinse senator John McCain heeft een pijnlijke vergissing begaan... op een campagnebijeenkomst voor presidentskandidaat Mitt Romney... Hij wilde het economische programma van Romney prijzen... maar zei per ongeluk dat hij ervan overtuigd is... dat president Obama de Amerikaanse economie er weer bovenop zal helpen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en op veel plaatsen valt regen of motregen. Vanochtend trekt het regengebied naar het oosten weg en maakt plaats voor een afwisseling van buien en opklaringen. Daarbij heeft de zuidwestelijke helft van het land... de grootste kans op droge en zonnige perioden. Het wordt in grote delen van het land maximaal een graad of 8. In het westen kan het 9 of 10 graden worden. Er bestaat vanmiddag een vrij stevige noordwestenwind. Vrij krachtig, windkracht 5 in het binnenland. En krachtig tot hard, windkracht 6 of 7 aan de kust. Vanavond en vannacht vallen er af en toe buien en blijft ook de wind flink doorwaaien. De temperatuur daalt vannacht naar 4 tot 6 graden. Morgen nemen in de loop van de middag de buien steeds meer af en wordt het een graad of 9. Maandag wordt een bewolkte en regenachtige dag.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 Het uh, NOS Radio 1 journaal en op de site nos.nl houden we de gebeurtenissen rond het hoge water van minuut tot minuut bij. En lees dan ook het persoonlijke artikel van Paulien Broekema. Het gaat over de kracht van het water. De Zuid-Afrikaanse regeringspartij, het ANC, bestaat 100 jaar. En dat wordt het hele weekend gevierd. De partij, vooral de partij van Nelson Mandela, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Maar ook voor Mandela was het ANC al actief. Want de strijd om alle kleuren en alle Zuid-Afrikaners bijeen te brengen. begint al in 1912. Founded in 1912 is an organization whose aim is to weld together all the different tribes people into one whole. Sharpville is voor velen dit jaar een naam geworden die gelijk staat aan onrecht. Zuid-Afrikaanse politie trad met de vuurwapenen op tegen een groep gekleurde demonstranten die protesteerden tegen enkele bepalingen van de apartheidswetten. Een groot aantal doden en gewonden was het gevolg. Als het nodig is, is het een idee voor die ik ben bereid om te dieren. Free Nelson Mandela daar, ja, daar loopt Nelson Mandela hand in hand met Winnie Mandela. Ze zijn de auto uitgestapt en lopen nu richting de camera's, richting Free, de mensen. Free Come on. Nelson Mandela En fellow South Africa's Vreugde in Zuid-Afrika over de verkiezingszegen van het ANC. De partij staat nu op 62 en een half procent van het aantal stemmen. I accordingly declare Mr. Nelson, Mandela, duly elected President of the Republic of South Africa. Meneer Nelson Mandela had zichtbaar plezier vandaag. Na vijf jaar op de magische icoon die Zuid-Afrika zonder bloedvergieten verenigde, overhandigde hij de zetel van de macht aan president Tabo Mbeki. Aan Alma Recht, Salat geschiet. En mij aan die welzijn van de Republiek en al zijn mensen salverd. De Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki zal zijn ambt neerleggen... als aan alle constitutionele voorwaarden is voldaan. Zijn regeringspartij, de ANC, eiste eerder vandaag het aftreden van Mbeki. Maar dit is uiteindelijk de climax van een titanenstrijd tussen Mbeki... en de man die vorig jaar eh, tot leider van de regeringspartij ANC werd gekozen... Jacob Suma. Veel Zuid-Afrikanen zeiden toen al... dat kan niet goed gaan. Twee kapiteins op één schip... Zuid-Afrika heeft een nieuwe president. Jacob Zuma is vanochtend in Pretoria geïnaugureerd. Ook oud-president Nelson Mandela was aanwezig bij de inauguratie. We must hold ourselves to the highest standards of service... propriety and integrity. Oh, oh. Oh. Het is de tweede dag van de besloten hoorzitting... over het politieke lot van de jeugdleider van het ANC, Julius Malema... Hij heeft het op Zuma zelf voorzien en hij heeft het op radicale veranderingen in Zuid-Afrika voorzien. Hij is voor nationalisatie van de mijnen. Hij steunt de onteigening van blanke boeren in Zimbabwe bijvoorbeeld. En hij wil een betere distributie van rijkdommen in Zuid-Afrika. Een linkse populist zou je, zou je hem kunnen noemen. En de uitspraken van Malema vallen dan ook goed bij de armen in Zuid-Afrika, de werkelozen in Zuid-Afrika... degenen die meer verwacht hadden van die bevrijding in 1994. De klanken van het oude strijdlied Kill the Boer, dat jeugdleider Julius Malema recent nog zong. Hij is ervoor veroordeeld omdat het volgens de rechtbank in Johannesburg haatzaait tegen blanke boeren. Over het ANC, over 100 jaar ANC, praten we verder met Sietse Bosra. Volman destijds van het Comité Zuidelijk Afrika, en lange tijd nauw betrokken bij de anti-apartheidstrijd. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. De bijdrage die we net hoorden, die eindigt hè, met de strijd tussen ANC-jeugdleider Malema en ANC-voorzitter Zuma. Um, als u daar zo naar, uh, naar luistert en het ook uh, bekijkt, wat denkt u dan? Ja, ik denk dat uh, het ANC heeft een zware taak heeft gekregen nadat ze aan de macht zijn gekomen. En uiteraard krijg je daar alle problemen die het land heeft, krijg je op tafel. Ja. En dat betekent ook toch een stuk strijd. Ja. Tussen de grote, eigenlijk de, de elite van het ANC... die voornamelijk ook in het buitenland zat, heel lang... die kreeg de leiding, Beki... En om dan vanuit het moeras van de apartheidstaat... met zijn enorme verschillen in rijkdom, ontwikkeling, om daar een goed land op te bouwen, dat is een enorm werk. En ja. dat zal spanningen opleveren, hoe dan ook. Ja, misschien is het wel inherent aan... want het was toch een soort van revolutie aan een revolutionaire beweging? Ja, het was wel een goed georganiseerde beweging... maar die was met name goed georganiseerd in het buitenland... Tientallen jaren hebben de, een groot aantal leiders van het ANC in het buitenland geleefd, ook Beki, en waren de contacten met binnen zeer moeizaam. Alles moest heimelijk gebeuren en die leiders die kregen eigenlijk de macht. Naar ja. Mandela die uit de gevangenis kwam en die ook geïsoleerd heeft gezeten, toch? Ja. Uh, en dat was natuurlijk toch een grote schok. En ze hebben het uh, in principe enorm goed gedaan. 100 ja. jaar, uh, een feestje. Uh, Mandela is er geloof ik niet bij, hè? Nee, Mandela is te oud en ziek. En uh, ja, hij is aan het eind van zijn krachten. Ja. Wel jammer, want het is natuurlijk een uh, markante man. Ja, dat zou wel de aandacht voor het feest enorm vergroten. Ook in de wereld met name. Ja, want als, denk je, u heeft Mandela een paar keer ontmoet. Um, heeft u enig idee hoe hij aankijkt trouwens, tegen het huidige ANC? Ik denk dat hij uh, ook wel met enige bezorgdheid... We weten niemand weet hoe zijn gezondheid precies is en hoe hij alles nog, geest, nog op het ogenblik kan volgen. Maar hij heeft denk ik wel toch een zekere bezorgdheid gehad over de ontwikkelingen in het ANC. Er zit toch een stukje corruptie in, machtsmisbruik, demagogie, demagogen. Ik denk dat hij een zekere bezorgdheid heeft naast grote tevredenheid. Tevredenheid ook over het feit dat ze in staat zijn geweest... om de macht van de blanken over te nemen. Ja, dat ze als niet-raciale beweging eh, het hoofd boven water hebben gehouden. Nooit een zwarte beweging wilden zijn. Maar gelijkheid voor alle eh, Zuid-Afrikanen. Ook voor de Indiërs die daar wonen. Ook voor de kleurlingen. Eh, en dat is toch een, een, een mooi resultaat. De overgrote meerderheid van de bevolking is zwart. En men is nooit heeft die stap gemaakt om een zwarte beweging te worden en Zuid-Afrika voor de zwarte te claimen. Ja, en dus dit weekend de feestje. U bent er zelf uh, niet bij, geen aanvechting om er naartoe te gaan? Ik kreeg wel een uitnodiging, maar uh, ja, om daar helemaal heen te reizen uh, voor uh, naar Pieter Maritsburg, waar morgen uh, het, het grote bijeenkomst is. En dan weer terug, dat is toch ook een beetje zinloos. Ja, goed. Je kunt ook vanaf afstand volgen. En het, is, ach, het, is, het is maar een klein feestje. Het echte feestje is pas in augustus, begreep ik. Meneer... Nou, men gaat door tot augustus. Oh, dat is het. Ook. Maar dit is wel de grote gebeurtenissen. Ja. In, in dezelfde plaats waar het ANC is opgericht. Honderd uh, jaar geleden uh, komt men weer bijeen massaal. Ja. En dus vandaag het feestje. Meneer Bosra, ik dank u wel dat u ons met ons heeft willen praten... en even wat herinneringen ook heeft willen ophalen. Ja. Dank u wel. Oké. Okay. Gaan wij het hebben over de moslims die de wacht houden bij een kerk. Dat was gisteren het beeld bij de viering van het koptisch kerstfeest... in de Egyptische hoofdstad Cairo. Dat de moslims na de verkiezingen in Egypte aan de macht komen... doet de christelijke kopte het ergste vrezen. Maar afgelopen avond was het een en al eenheid. Het verslag is van onze correspondent Zander van Horen. De enorme kathedraal is van buiten minder mooi dan die van binnen is. Van buiten is hij vooral van beton en is hij groot. Binnen zit hij vooral vol met mensen. En de eerste rij met mensen is vooral eh, interessant. Daar zitten generaals, daar zitten moslimbroeders, daar zitten natuurlijk ook filmsterren en dergelijke. Die zijn allemaal uitgenodigd om de eenheid te bewaren, vertelde een van de medewerkers van de koptische paus me buiten. Uh, we zijn allemaal Egyptenaar, zegt hij. En iedereen is welkom bij ons in de kerk. Zoals het ook zo is dat in de Koran christenen bescherming genieten. Toch zijn een hele hoop van die christenen daar wat minder gerust op. En ook uit Nederland hoor je heel veel verontruste geluiden... over de verkiezingswinst van de moslimbroederschap... en hun extreme broertje, de salafisten. Wij zijn voor niemand bang, zegt hij, alleen voor God. De leider van het leger die gaat op dit moment zitten, komt als even laatste binnen... En uh, dat is dus niet de leider van de militaire raad die het land uh, leidt... maar de leider van het leger van de troepen. en wordt wat gemopperd om me heen op het moment dat hij binnenkomt. En het is ook de reden dat uh, veel jongeren deze dienst boycotten... en bij hun erge, eigen kerken blijven zij zeggen. Um, we zijn nog niet vergeten wat er voor het gebouw... van de Egyptische staatstelevisie gebeurde in oktober... toen militaire tanks op mensen inreden. 28 doden vielen daarbij. Die mensen, het leger dus, die zouden hier... Die er niet bij moeten zijn zeggen zij. Het geluid van de kerkklokken komt door het koor heen om 5 minuten voor 10. Terwijl mannen een soort haag hebben gevormd bij de ingang. Mannen in wit rode gewaden. Lijkt bij het moment dat de koptische pauze binnen gaat komen. Ik zou zomaar denken dat er niks aan de hand is in Egypte. De voorzitter van de Moslimbroeders is de eerste die opstaat en de paus begroet. Overigens is dat ook het deel van de dienst wat hij die meemaakt. Want hij komt nu voor me langs, langslopen. En hij loopt naar buiten. De paus bedankt in zijn reden het leger nog... En dat is dus politiek op het hoogste niveau wat gespeeld wordt. Er zijn ook heel veel mensen, mensen van het leger... die zich waarschijnlijk kandidaat zullen gaan stellen voor het presidentschap. Die willen zich hier laten zien. Laten zien dat ze er ook zijn voor de kopten. Het is misschien iets meer dan schone schijn. Want als je weer buiten komt, zie je weer die mensen in die oranje hesjes. Heel duidelijk, geen christenen. Ze houden de wacht bij de kerk. Echt, moslimien. Ik ben geen christen, zegt deze man, maar ik bescherm mijn broeders... want zij moeten vrij hun feest kunnen vieren. We ook heel We een de mensen reageren positief op ons, zegt deze vrouw. En of het zo zal blijven, de toekomst moet het uitwijzen. Deze kerst is in elk geval na dat hele roerige jaar voor Egypte en de Egyptische christenen vreedzaam verlopen. Straks het aantal zelfstandigen zonder personeel, de ZZP'ers, zal in de toekomst blijven groeien. Dit is het NOS Radio 1 journaal. Het Bert van Sloten. Om 12 uur begint de tweede dag van het Europees kampioenschap Allround. Voor de vrouwen is het uh, althans de tweede dag. Want de mannen komen vandaag voor het eerst in actie op de 500 meter en de 5 kilometer. Voor de vrouwen staat vandaag alleen de 1500 meter op het programma. We praten erover met onze schaatscommentator Sebastian Timmerman. Sebastiaan, uh, ja, grote vraag van Nederland is natuurlijk... hoe is het met Sven Kramer? Is hij er klaar voor? Uh, ik denk het wel. Hij maakt een goede indruk deze week. Uh, uh, redelijk ontspannen, eigenlijk tot en met gisteren aan toe. Maakt is dus links en rechts een dolletje. Nou ja, zo kennen we Sven eigenlijk al wel weer. Uh, als uh, Erwin Wennermars dan een kritische column schrijft: dat er meer uh, onderlinge rivaliteit moet zijn dan, uh, nou, dan maakt hij daar nou, eens ook een dolletje op. Over op het moment dat hij het ijs opgaat. En zo uh, ging Kramer gisteren eigenlijk de dag uh, voor het toernooi door. Ik denk dat hij er wel klaar voor is. En dat zie je ook uh, wel aan Gerard Kenkus. Daar neemt de nervositeit ook een beetje toe. Maar datzelfde geldt trouwens voor Jan Blokhuizen hoor. Die is er ook klaar voor. En dat, dat is de Nederlandse tiengenoot van, uh, van Kramer bij TVM. En dat zou uit zeg maar, de Nederlandse hoek wel eens de grootste uitdaging kunnen worden van, uh, van Sven Kramer. Met Koen Verweij, toch ook niet ver weg. Maar ik denk dat Blokhuizen uit Nederlands oogpunt de grootste concurrent gaat worden. Ja, en dan beginnen we met uh, 500 meter. Meteen ook de sleutelafstand? Ja, dat is het examen voor, uh, voor Sven Kramer. Hij, rijdt hij is er daar een beetje bang voor, heel... hè? Nou ja, kijk, hij heeft hem nog maar drie keer gereden dit seizoen. Uh, uh, en ja, dat liep allemaal, dat, dat waren niet de tijden, zeg maar, die we kennen van Kramer uit, uh, uit zijn superjaren. Toen hij vier keer ook Europees kampioen werd en wereldkampioen allround werd. Hij rijdt in de derde rit al tegen Koen Dat is dan wel weer fijn dat hij een sterke tegenstander heeft. Alle drie van de vier Nederlanders rijden vroeg, want Jan Bloemen opent het bal in rit 1. En dat heeft ermee te maken dat die 500 meters in die trainingswedstrijden... geen officiële wedstrijden waren van de ISU. Dus Kamer zal de tijd moeten neerzetten. En zijn grootste buitenlandse concurrent, Howard Bukou... heeft dan heel lang de tijd om uh, naar zijn rit toe te rijden. Want die zien we in de en laatste rit pas. Goed, dat zijn uh, de mannen. Laten we nog eventjes ook het weer bespreken. Dat speelt zowel een rol bij de mannen als de vrouwen. Gisteren heb je dat kunnen waarnemen bij de vrouwen. Veel wind. Wat is het ja. vandaag? Nou, ik heb nog helemaal niet naar buiten gekeken, het Zal ik gelijk even doen. Even het gordijn opzij. Sebas, uh... gordijn opzij, raampje open, neus ja, naar buiten. Nou, ja, even kijken hoor. Kijk naar buiten. Ik zie een strak blauwe lucht, Er is geen woord te bekennen. En de vlaggen. En de vlaggen? Want we, zit, we zitten in een wijk met allerlei consulaten en dergelijke. Ik zie een Koreaanse vlag en die hangt helemaal naar beneden. Dus de wind lijkt ook behoorlijk te zijn gaan liggen. Nou, als we dit heel de hele dag houden... Dan teken ik het nu meteen voor. Uh, nee, gisteren inderdaad harde wind. De voorspelling voor vandaag is dat er wel bewolking gaat komen. Iets minder wind. Uh, en wellicht tegen het einde van de dag wat regen. Uh, de voorspelling van morgen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. want dan ook de beslissingen. Maar die gaan echt alle kanten op. Van, van regen tot, tot harde wind. Tot sneeuw tot niks. Dus... De, wat dat betreft is dat moeilijk in te schatten, maar de vooruitzicht voor vandaag, zo'n ochtends vroeg, ziet er redelijk goed uit. Goed. Laten we dan eventjes uh, het schaatsen zelf. Uh, de vrouwen, hè, want we hadden het er net al eventjes over, gisteren het vrouwentoernooi. Irene Wüst Wist begint goed en daarna die drie kilometer ging zij ook ja. alle kanten op. Uiteindelijk zeshonderdste ja. moet ze goed maken op Claudia Pechstein. Uh, dat is geen onmogelijke missie. Nee, kijk, dat, dat gaat er denk ik wel lukken. Het zou me verbazen als we dus niet aan de leiding gaat naar drie afstanden. Nou ja, dan komt die vijf kilometer en die heeft ze A nog niet gereden dit seizoen. En B dus op buitenijs met C, die omstandigheden morgen die wel eens erg zouden kunnen gaan wisselen. Ik denk dat iedereen Wüst echt secondum zou moeten gaan pakken op uh, Pechstein... en vooral ook op Sablikova op deze 1500 meter van vandaag... Uh, wil ze mogen hopen op een Europese titel. Ik vrees met grote vrezen dat dat er niet in zit. Maar goed, vanaf kwart over twaalf ga jij verslag doen. Samen met Erben Wennemars hier op deze zender. Robert Meder is er dan voor een extra lange langste lijn. En we gaan pas de lucht uit als alle ritten geweest zijn. Succes ermee gaan wij het hebben over het aantal ZZP'ers. Dat neemt toe. Steeds meer werknemers kiezen voor zelfstandigheid. Op dit moment is 10% van de beroepsbevolking ZZP'er. En al die zelfstandigen op de arbeidsmarkt is soms wel even wennen. Luister bijvoorbeeld naar zelfstandige Letitia Baas. Het was allemaal een beetje zoeken. Ik kan me mijn eerste opdracht herinneren. Die kwam me echt zo in mijn schoot geworpen. Dat ook de opdrachtgever zelf niet wist waar hij aan toe was. We moesten een uurtarief gaan vaststellen... Nou, dat ging zo van, nou, hij had zoveel mensen in dienst... die betaalde zo gemiddeld dat en dat. En daar ging dan een opslag op voor werkgevers. Nou, Letitia, dat wordt je nieuwe uurtarief. Ik sloeg helemaal nergens op achteraf, maar het was een leuk begin. Maar zzp'en zijn is niet alleen maar leuk. Er zijn ook risico's aan verbonden, vertelt Martin Bourgogne. Ik moet nu toch een beetje naar voren gaan kijken naar mijn pensioensituaties. En als het lastig is, dan, dan eet ik uit mijn pensioenpot... Dat heb ik vorig jaar wel eens gedaan, ja. Auto gekocht? Ja, die financier ik uit mijn bv. En uh, in de hoop dat ik dat wel weer terugverdien. Uh, en ik wil ook niet in een skelter uh, de weg over. Uh, ja, speelt ook een rol. Maar de, de arbeidsongeschiktheidsverzekering bijvoorbeeld, uh, dat, dat is wel een punt. En de belastingaanslagen. Kijk, als je een goed jaar hebt gehad en daarna een slecht jaar... dan krijg je in een slecht jaar krijg je de aanslag over het goede jaar. En dan moet je wel even in de gaten houden. Want anders kun je daar de bieterbrug nog wel eens mee opgaan. Arbeidssocioloog Fabian Dekker interviewde zzp'ers en flexwerkers in de bouw... en in de ICT-sector over hun beweegredenen. En hij is nu in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we eens even beginnen met de ZZP'ers... om te kijken of we ze kunnen typeren. Is er een, ty ja, een typering te geven? Ja, er is een typering te geven. Alleen je hoort nu al eigenlijk uit al die verschillende gesprekjes... Hè, dat het een ja. behoorlijk heterogene groep is. Dus het is van de door tot de loodgieter tot... De directeur groot aandeel houden tot de hoogopgeleide ICT'er. Dus het is in principe heel lastig om ze te typeren. Omdat ze zo heterogeen, zo divers zijn. Um, aan de andere kant zou je ook kort door de bocht kunnen zeggen... van het is de, de ja, hoogopgeleide uh, autochtone oudere man. Dat is eigenlijk in Nederland de typering van de ZZP'er. Terwijl ik juist dacht, ZZP'ers zijn ook met name van die kleine mannen... Uh, althans uh, schilders uh, in, in de bouw, laat ik het zo zeggen. bouwgerelateerd. Ja. daar ja. kom ik ze veel tegen. Ja, je komt ze in de bouw veel tegen... maar je komt ze ook bijvoorbeeld tegen in de ICT-sector. Um, je komt ze steeds meer straks tegen in de zorgsector. Dat is ook nog een interessante groep, hè, met een nieuwe regelgeving daaromheen. Eigenlijk kom je ze overal tegen. Maar het klopt wat je zegt. Het is vooral de bouw en de ICT waar de meeste ZZP'ers zitten. En de bouw moet je inderdaad denken aan nou, bijvoorbeeld de timmerman... Hè, die uh, op basis van een uh, nou ja, opdracht uh, langskomt. Ja. En zijn ze ook allemaal echt zelfstandig of uh, zijn ze heel ja. erg afhankelijk? Nou ja, dat is een goed punt wat je nu uh, aandraagt. Um, met name is de bouw is denk ik een goed voorbeeld uh, uh, als het gaat om de dus schijnzelfstandigheid. Want daar hebben we het dan over. Je ziet nogal dat... Groep kwam ik ook tegen in mijn eigen sample, steekproef. Dat daar personen zitten die eerder gewoon in loondienst waren. Gewoon als werknemer bij de opdrachtgever waar ze dan nu als zelfstandige uh, tussen aanhalingstekens uh, in dienst zijn. Dat betekent gewoon dat een stukje risico wordt uh, uh, neergelegd eigenlijk bij de werknemer die dan op papier de zelfstandige wordt. Dus dat betekent dat zo'n persoon één opdrachtgever heeft en ook nog ja, uh, moet voldoen aan bijvoorbeeld de begin- en eindtijden die worden aangegeven door zo'n uh, zo opdrachtgever. Dus daar kun je niet spreken van zelfstandigheid. Hè? nee je moet, hard, je moet harder werken. Je, je krijgt misschien ja. iets minder loon. O, ja. Althans in het begin misschien net iets meer, maar nu op, deze ja. mom op dit moment weer wat minder. Ja, dus dit geeft al, jouw eerste vraag is helemaal terecht... Het geeft aan dat die groep eigenlijk behoorlijk heterogeen is. Dat hoorde je net ook al in die twee typeringen. Ja. De ene kant heb je de zelfmeter, de klassieke ondernemer... die echt 150, 200 euro per uur rekent. En aan de andere kant zit onder andere de bouwer... die in meer die, die schijnzelfstandigheidsconstructie zit... en ja, die daar wellicht niet voor gekozen heeft... maar die daar gedwongen in terecht is gekomen. Ja. En wat je ook vaak ziet, dus je hebt dure verzekering, arbeidsongeschiktheid, het is heel duur om je daar tegen te verzekeren... Laat ze dat ook vaak zitten... Ja, um, Sociale zaak en werkgelegenheid heeft recent weer een onderzoek gedaan. Ik dacht twee maanden geleden. Daar blijkt uit dat Eva het mijn rond de 40% verzekerd is... tegen arbeidsongeschiktheid. Ziekte idem dito, 20% verzekerd. Dus als je het hebt over de risico's van zzp-schap... zitten die puur in onderverzekering. En de markt pakt dat onvoldoende op. Waarom? De regelingen zijn complex en te nou, duur. Je, je ziet natuurlijk wel weer andere ontwikkelingen. Je hebt, dat noemen ze volgens mij, uh, broodfondsen. Ja. Dat zijn uh, ondernemers die met elkaar proberen iets te regelen. Ja, dat is het mooie. Kijk, ik ben socioloog... Dus ik ben altijd op zoek naar collectiviseringstendens. Hè, hoe mensen zich weer groeperen. Want het, ZSB's worden gezien als individualisten op die arbeidsmarkt. Broodvonden zijn dat groepjes van 20, 25 personen. Die zich groeperen en dan gezamenlijk een soort van arbeidsongeschiktheidsverzekeringspot oprichten. Het probleem is alleen dat mensen zijn met vergelijkbare risico's. En risico... Eh, Deling, zoals we dat kennen in het stelsel van sociale zekerheid... is dat de goede en de slechte risico's bij elkaar komen. Dus als jij en ik een soort van broodfonds nu zouden oprichten met z'n tweeën... zal dat hartstikke goed gaan, maar zullen wij toch goed nadenken... om iemand daarbij te trekken die veel grotere risico's loopt. Want het is vanuit eigen ja. niet verstandig voor ons. Komen er trouwens meer ZZP'ers nu ook bij in deze tijden van crisis... dat mensen... Ja, gedwongen zzp'er misschien wel moeten worden. Ja, Ik heb toevallig net uh, een, een, een, een, een, een analyse gedraaid op wat betekent nou de stand van de conjectuur en het aantal zzp'ers. Wat je ziet is dat eigenlijk een neergaande conjectuur be betekent meer zzp'ers. Eigenlijk een beetje tegen intuïtie uh, in. Wat je zou denken, een opgaande conjectuur betekent mogelijkheden en opdrachten voor zzp'ers. Je ziet juist, en ook de Kamer van Koophandel bevestigde dat recent weer, dat als het minder gaat dat uh, bedrijven, dus ook heel logisch gaan uitbesteden, aan bijvoorbeeld ZZP'ers, aan flexwerkers. Want het is goedkoper, lagere loonkosten, dus je ziet steeds meer zelfstandigen. Ja, En is het veel op een houtje bijten? Um, nou, Ook hier weer een beetje flauw doen, maar dat is een hele diverse groep. Voor sommigen is het op een houtje bijten. Dat zit onder andere waar je over sprak, bijvoorbeeld in de bouwsector. Maar voor andere groepen is het nog steeds één uh, grote hosanna. Want uh, ja, er zijn groepen die nogmaals uh, een goed gevulde orthoportoflui hebben... behoorlijke uurtarieven... Het is een heel ander verhaal voor die groep. Ja, maar eigenlijk is de voorspelling voor de komende tijd komen er meer uh, bij. En we kunnen eigenlijk niet zeggen van of ze veel of weinig gaan verdienen. Nee, uh, mijn voorspelling zou inderdaad zijn dat die groep groter wordt. Je zei rond de 10 procent, dat klopt. Het is sinds uh, 2000 met 50 procent toegenomen. Ik schat dat er nog uh, 20, 30 procent bij gaat komen de komende jaren. Oké, okay, meneer Dekker, zelf al ook al zzp'er? Nee, maar ik heb nog steeds wel ideeën om <laughs> uiteindelijk een keer die kant op te gaan. Maar ik zei, het zijn wat oudere mensen, dus ik moet nog een paar jaar uh, wachten. Ja, goed, <laughs> zeg, dank u wel voor het gesprek. Oké. Okay. Het NOS Radio en Journal, Media Overzicht. Hier is Raymond Serré. Goedemorgen, twittert Babette Alma. Zij is op de redactie van RTV Noord voor weer een extra uitzending over het hoge water. Ik hoop dat alle mensen de nacht goed zijn doorgekomen, schrijft ze. Twitteraar Edwin Pasveer wil haar en haar collega's bedanken voor de goede berichtgeving... en hij vraagt iedereen te applaudisseren. Ook veel lof voor de hulpverleners. Adriane Horstman schrijft... geweldig al die actie door en de samenwerking tussen de waterschappen. Ook deze avond heb ik respect voor de brandweer Groningen en het leger... die nog steeds actief zijn in de gemeente en de provincie, twittert Erik Flink. Alle elf inzittenden van een luchtballon in Nieuw-Zeeland zijn omgekomen toen die vanochtend neerstortte. Volgens de Nieuw-Zeeland Herald gaat het om het luchtvaartongeluk met de meeste slachtoffers sinds 30 jaar. In 1979 stortte een Nieuw-Zeelands vliegtuig neer... tijdens een rondvlucht boven de Zuidpolen. Toen kwamen alle 257 passagiers om het leven. Het ongeluk gebeurde in een plaats vlakbij Wellington. De ballon raakte een elektriciteitskabel... waarna de mand vlamvatte en neerstortte. Volgens ooggetuigen zouden sommige passagiers... tijdens de val uit de mand zijn gesprongen. Straks hoort u een overzicht van de nationale tv-zender tv, TV New Zealand. De schoolbanken in, zonder enige garantie, schrijft het Nederlands Dagblad vanochtend. De krant doelt op het toenemend aantal 50-plussers dat dan een nieuwe studie begint. Zowel hoog- als laag opgeleiden gaan weer de schoolbanken in om zich te laten omscholen. Dat blijkt uit een rondgang langs de Vereniging van Universiteiten, de HBO en de MBO-raad. De reden van de stijging is dat sommigen hun huidige baan niet meer leuk vinden, maar voor velen dreigt ook ontslag. En dan is de noodzaak tot omscholen groter. In de krant een interview met de 52-jarige Jan Kamphuis, die zich van postbode ...heeft laten omscholen tot re Ook homo's willen toegelaten worden tot de bekerwedstrijd Ajax-AZ. G.NL reageert hiermee op de KNVB die eerder had voorgesteld... ...om alleen vrouwen en kinderen toe te laten bij de inhaalwedstrijd. Volgens de site is het voetbalstadion nog steeds... ...een van de meest homofobe plekken van Nederland. G.NL.nl hoofdredacteur Christian Schimmel vindt dit de ideale kans... om ook homo's zich thuis te laten voelen in een voetbalstadion. En de muis, die een dag voor de jaarwisseling... door twee mannen aan een vuurpijl werd vastgebonden, is gisteren overleden. Het is te lezen in de Leeuwarden Courant... die Astro, de vuurpijlmuis, had geadopteerd. Astro raakte gewond toen het tweetal probeerde hem te lanceren. Politie arresteerde de mannen wegens dierenmishandeling. Het diertje overleefde het voorval en belandde uiteindelijk... in een kooitje op de redactie van de Leeuwarden Courant. dagblad laat weten dat natuur... Museum Friesland de overleden muis gaat opzetten. Het museum zal dan zijn laatste rustplaats zijn. Goed, dat is het mediaoverzicht. Dankjewel, je wel, Wat hebben we straks na acht uur? Dan uh, hebben we natuurlijk het hoge water. We zijn in Ten Boer. We praten ook in Friesland met het wetterscap Friesland. We kijken ook eventjes hoe de situatie is in Dordrecht. En we hebben ook aandacht voor de sneeuw in de wintergebieden. Natuurlijk, we hadden het net al over het ongeluk met die ballonnen in Nieuw-Zeeland. Ook daar hebben we aandacht voor. En we hebben nieuws over het politieke... Politiegeweld in 2011. Nou, dat lijkt me allemaal reden genoeg om door te blijven luisteren, ook zo na 8 uur. Tot zo. Sport op Radio 1. Dit weekend het EK schaatsen allround in Budapest. Door de binnenbanen heen proberen het verschil goed te maken. Vanmiddag vanaf 12 uur. Ja, het zal leuk. De titel blijft een titel en winnen blijft winnen. Het EK schaatsen in Budapest. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hallo 2012. Een nieuw jaar, een strak lijf. Je huis schoon of fris. Of een compleet nieuwe look. Alles om jouw jaar goed te beginnen. Eerstweekam.nl. Een boek kan zoveel doen. Lees er eens één. Een. En heeft u één van die 200.000 gratis boekenbonnen? Lever die dan in voor 8 januari. Dat scheelt toch weer 5 euro. Miele wasmachines vanaf 799 euro. Eerstweekam.nl Dit is Radio 1.